dienstdoende in de Duitse Weermacht. aasend op een vrouw met geld, laat hem de homoseksuele voorkeur om dat daar voorlopig maar even bij te laten, dan verdient deze keuze ook niet als schoonheidsprijs. Eindigen wij bij onze ex-SS-angehoren Bernhard, die onder andere met zijn groot aantal buitenechtelijke kinderen en zusters van Beatrix, plus zijn verwikkeling in meerdere corruptieschandalen ons voorste huis nu niet bepaald als een smetteloze familie op de kaart zette.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 Ondanks dat de vaderlandse MSM in opdracht van hun uiterste best doen dit alles te verhullen, waar blijven Nederlanders met een normaal gezond verstand, die zeggen, genoeg is genoeg, dit willen wij niet meer meemaken, keurig afrekenen met elkaar en wegwezen, let wel 22 Europese landen gingen nu voor, dus zo moeilijk is het niet.